...het werp net te gebruiken en vogels te vangen. Dus okay. dag dan overal de, uh, te vangen. En zij mogen ingezet worden uh, door mensen die last hebben van duiven bijvoorbeeld. Oh, dus dan, dan mag, mag het overal. Bellen. Dus ik ben er ook voor door duiven, oh man, ze zijn echt vliegende ratten. Oké, okay. dat is echt... Uh, Dakscheiter zijn het. Maar ze smaken wel lekkerder dan ratten. Ja, precies. Dat denk ik wel, ja. Uh, in uh, het nieuwe gigantische standbeeld van Nelson Mandela... ...schijnt een bronzen kaneel in het oor te, uh, ...een konijn in het oor te zitten... En we hebben het bericht geplaatst op onze Facebookpagina. Ja? Maar het is dus eigenlijk een soort handtekening van degene die het gemaakt heeft. Want ze mochten het helemaal niet signeren en zo. En dit uh, kleine symbool uh, ja, het doet niets af van het standbeeld. Maar het, is wel zo van, uh, het was toch een eigen, eigen touch. Oh, okay. De foto iets... staat op uh, Facebook. Ga we maar even kijken. Het heet iets van konijn. Ze heet iets van of zo. Nou, doe een heel klein konijntje in het oor. Frits konijn. Frits konijn. Weet ik veel. Dat is nee, naam. Ja. het naam. <laughs> zou iets kunnen zijn het ook. Nou, straks aan Tina, een Goedemorgen Zandvoort natuurlijk. Uh, mij betreft, uh, maak er een leuk weekend van. Ja. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Ben, uh, moet ik nog iets anders melden? Ik zit te kijken of ik nog iets vergeten ben. Nee, volgens mij niet. Ben ik iets vergeten. Nee, je bent zeker niks vergeten. En volgende week uh, wil ik toch wel een, een, een anderstalige plaat weer. Ja, oh, dat wil jij. verzoek. Ja, oké. Okay. Daar kom je nog Laten nog we daar mee. de luisteraars over stemmen. Iedereen die dat wil, mag op uh, Facebook uh, ja. neerzetten. Ja. dat is een goed idee. Laat het maar weten en dan draai ik het. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn opnieuw rellen uitgebroken nadat president Janukovic gisteren toezeggingen had gedaan. Maar die gaan volgens de demonstranten niet ver genoeg. Ze eisen het vertrek van de president. Vannacht kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen de demonstranten en de ophoepolitie. De gevechten zijn tot vanochtend doorgegaan. Nu lijkt het rustiger in de stad.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 Er staat een korte file op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert, 2 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten, Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Hoevelaak ook omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 to you Much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia faces, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so, still my tongue tied say no, to Russia I flew, but there and then, I suddenly knew ...to you, from Russia, love. Ja, het is zaterdag 25 januari. De dag dat we toch zo langzamerhand gaan toeleven naar de Olympische Winterspelen in Rusland. En dit was dus Matt Monroe met From Russia With Love. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Vanuit het uh, altijd gezellige Hotel Hoogland. De bar is zeer gastvrij. Kom een kopje koffie drinken, kom radio kijken. Je bent van harte welkom. De... De Redactie van dit programma was in handen van Gert van Kuik en Gerrie Rutte. De techniek wordt vandaag gedaan door Mark. We hebben een, en nieuwe, een nieuwe techniek. En een nieuwe. Ja, Sander Toudij. Welkom Sander. Goedemorgen. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Dan hebben wij weer een techniekje erbij. En de presentatie is in handen van ook weer Gerrie Rutte. Want Tivon is met vakantie. Is met vakantie, dus, vakantie, dus... ja. Samen met Gerrit. Nou, dat gaat lukken. Oh. En Don de Gremmer hè, zit okay. dan ook naast mij. Ja. Goedemorgen. Wat gaan we vandaag doen, tijden? Ja, het eerste uur. Noortje Olimuller zit al tegenover ons. En die gaat ons alles vertellen over het museumpodium. Wie er optreedt vanmiddag. Daarna Werner Koenraad van Club Nautiek en die gaat het hebben over de petitie tegen de windmolens. Een zeer hot item hè, op dit moment. En wij sluiten het eerste uur af met Dennis Moerenburg ja, van de OVZ. Ja. En dan na reclame en uh, nieuws uh, komen we terug met uh, eigenlijk bijna vast het politieke item. En dit is een tweede ronde voor de gemeenteraad. Ja. Alle partijen zijn nu geweest. Behalve GroenLinks, die heeft ze teruggetrokken. Maar ze zijn wel geweest, hè? Ze zijn vorige week wel geweest. Ze zijn wel wel geweest. keer ja. geweest, maar dat was de laatste keer. En uh, vandaag uh, zijn we met CDA. En gaan we beginnen met uh, het CDA te laten vertellen... ...waarom het nu eigenlijk gaat in deze verkiezingen. Wat nou de belangrijke items zijn... ...en waar zij zich sterk voor willen maken. Ze krijgen een, een dubbel tijd uh, ja. slot. Ja. Uh, omdat we vinden dat uh, ja, ja, kwartier, een kwartier is, twaalf, te is te weinig. En, uh, dus uh, alle politieke partijen krijgen vanaf nu... Ja, krijgen een, een uh, dubbele tijd. En we sluiten de ochtend af met de uh, Jansen... ...die uh, een uh, actie... Start. Uh, die begint op de 28e op het raadhuisavond. En dat heet van idee naar resultaat. Wel hoe kunnen we het toerisme en zijn ja, algemeen de economie van Zandvoort bevorderen? En zij vraagt daarom om ideeën van ondernemers, van inwoners. Van iedereen, iedereen hè? Ja. Iedereen, ja. Ja. En Hilly komt erover vertellen hoe, lang, uh, hoe dat gaat. Goed... Uh, Noortje. Ja, dan, ja, Noortje zit tegenover ja. ons en ja. vertelt ons wat er vanmiddag in het museumpodium ja. komt. Ja. Goedemorgen. Uh, wij hebben vanmiddag 25 januari van 3 tot 4 harpiste Carla Bos. En Carla Bos heeft ons eerste podium, dat is nu al bijna weer twee jaar geleden... Uh, gedaan. En het was toen een groot succes. Dat was buiten. Het zonnetje scheen. Ze had drie harpen meegenomen. En ze heeft toen met als thema water... een fantastisch concert gegeven. Het was ook heel druk... En nu is het natuurlijk anders. We zitten binnen, maar we hebben binnen hele mooie akoestiek. Dus ik ga daar gewoon heel veel uh, van uh, verwachten. En het laatste thema wat ze gaat spelen... dat staat in het teken van afscheid. Ach, dat is dan wel heel toepasselijk. Hè? En het heet adieu. En dat gaat natuurlijk om uh, Sabine. Onze ja, directeur ja. gaat ons uh, verlaten. Ja. Ja. Dit is haar laatste dag... Het pijn in mijn hart neem ik uh, afscheid, mag ik wel zeggen. En uh, ja, we gaan kijken wat de toekomst brengt. Dat is allemaal erg uh, onzeker. Voor haar heeft ze een hele leuke carrière move gemaakt naar uh, de Zwarte Tulp in Lisse. Dus uh, ja, daar is... Is krijgt... dat een vergelijkbare organisatie? Nee, nee, nee, ze krijgt 100 oh. vrijwilligers onder zich. Oh. En er is een bestuur en er is een, een, een vereniging van vrienden van het museum. Er zijn ondernemers zijn erin vertegenwoordigd, dus daar is gewoon een heleboel geld. Het is een museum. Het is een museum, de Zwarte ja. Tulp. Ja, ja. En de, ja. ja, en ook vergelijkbaar met culturele activiteiten of, ja, zoals ook. hier. Ja, een heleboel. Het is echt. Uh, het is groter, hè? Het is groot, ja, en ze hebben gewoon veel meer geld. Kijk, ja, wij zijn ja. toch afhankelijk van. de gemeente. Idee, en ja, dat is ja. gewoon ja. toch wel een beetje arm lastig. Ja, ja, dat is waar. De gemeente moet uh, behoorlijk maar, meer zijn. Uh, ja, ja, dus. ja. ja. Uh, die uh, Carla, die, ja. Maar die woont niet hier, hè? Ze nee, woont, nee, die woont in Portugal, in Porto. Ja. ja. Wat ja. leuk ja. dat ze dan hier naartoe komt om. Uh, ja, dus toch nog wel, uh, ze hangt ook nog wel heel erg aan uh, Nederland, nee. maar een groot gedeelte van haar leven vindt plaats in Porto, ja. ja? Leuk. Ja, uh, we sjouwen met zo'n harp. Dat lijkt me altijd heel lastig, moet ik zeggen. Nou, ze of is die niet zo De eerste keer had ze een hele grote meegenomen. En twee kleintjes. Ja? En ze heeft gewoon een grote auto. En dan komt er zo'n karretje uit. Daar wordt dat ding opgezet. En, uh, ja. Het, oh, gaat, gewoon, het een valt mee Het kind kan de was doen, denk ik. Ja, denk je? Ja, ik ja. denk dat dat best ja, ik even. Denk ik dat, dat, al, dat altijd... heel zwaar is. En, het zijn namelijk altijd, bijna altijd vrouwen, vrouwen. die harp ja. spelen. Ja. Ja. En zo'n ding zal best een gewicht hebben om daarmee te gaan sjouwen. Nou, als ik zie hoe zij daar de vorige keer mee omging. En ze, ze moest dus ook nog naar buiten. Dus ze moet dan nog stoepetjes af... ...en drempels over. Ja, ja. En als ik zie hoe zij dat doet... Nou, ...dan denk ik dat het wel meevalt. Nou ja, ze is het natuurlijk denk ik, ook wel gewend. Hè? Als je het ja, vaak optreedt, dan weet je wel. Hoe, je weet hoe je dat moet uh, nou, nou, doen. Ja. ja, het repertoire. Hè? Zij gaat vanmiddag... Gaat ja, ze... Haar programma ja. heb ik niet... ...van haar opgestuurd gekregen. Ze gaat alleen dus... Uh, ...dat hij zeg maar, toegift wordt afscheid. Ja. En zij, um, maar ik heb daar het volste vertrouwen in. Ze ja. maakt zulke uh, mooie dingen, dat ik echt zoiets heb. Ze, vorige keer heeft ze iets met een Japanse haiku. Dat was een gedicht, daar had ze muziek ja. op gemaakt. Nou, daar word je echt stil uh, van. Dus ze maakt het ook zelf? Ja, dus ze, ze maakt aan. ook dingen zelf. Oh, okay. En zij heeft, um, ja we hebben natuurlijk gewoon weer het uh, entree voor de kinderen gratis ja. en voor de volwassenen 2,25 en de museumjaarkaart eh, gratis dus als iedereen gezellig boodschappen gaat doen vanmiddag dan is er in het museum een uurtje mooie muziek met een glaasje wijn ja, nou, we wat, hoe laat begon dat? om, uh, om kwart alweer? voor drie is de aanvang en dan kunnen, ik zie, 50, 50 man. Ongeveer. Ja, 50 mensen kunnen in, Want ja. Dan wordt het wel druk, dan moeten mensen gaan staan en dan wordt het ja. wel heel druk. Maar 50 dan vol, vol is vol. Ja. Ja. Maar meestal zitten we precies zo aan zo'n 30, 35 mensen. Ah, dus dat is dat toch wel behoorlijk. Er is altijd idee. nog wel plaats. Ja. Ja. Hebben jullie ervaring met de akoestiek in, in jullie zaal? Is het hij is een hele mooie akoestiek. Ja. En het is met name de, de witte zaal, de middelste zaal. Ja, ja. Dus niet als je binnenkomt, maar dan rechtsaf. De middelste zaal nee. met de pilaren. En dat gaat, ja, die heeft een hoog dak. Nou, het is echt ja. het is heel mooi. Ja, dus dat, uh... nou, ik zat eraan te denken, want ik was bij het nieuwjaarsconcert van de koren in in Gatakerk. Ja, die is ongelooflijk hoog. En dat was ook natuurlijk een uh, harpiste ja. En dat, uh, dat klonk heel erg mooi. Zelfs ja. in die grote ruimte. Ja. Dan ben ik benieuwd hoe het in zo'n wat kleinere... en een veel lager plafond natuurlijk... Ja, dat is uh, klinkt verbaard. bij jullie. Maar jullie hebben ervaring dat die akoestiek daar goed genoeg voor is? De akoestiek is goed, want we hebben natuurlijk ook... Uh, uh, God, hoe heet het ook weer? Louis gehad. Louis Louis Schuurman. Zijn Louis Schuurman. Uh, met zijn vrienden. Met, met uh, de vrienden. Dus als je dan zijn vioolmuziek hoort... Dan klinkt dat ja. ook. Of als ja. mensen euh, gedichten doen. Dan komt dat gewoon, het., gewoon ja. heel goed over. Dus ik denk dat de akoestiek vanmiddag. We hebben haar buiten gehoord. Hè? Ja. Dan valt dat weg. Ja. Het lawaai van buiten. Ja. Ja. Ja. Ja, de bomen en de wind. Dus we hebben haar buiten gehoord. Nou, dat was wel heel indrukwekkend. Laat staan, ja. Ja. ja, Dat denk ik ook wel. ja... Nou ik kan me voorstellen dat uh, een harpist ook uh, rekening houdt met de ruimte. Als de grote ruimte is, als ze wat forser spelen. Ja, dat dan, zal dan ze dan doen. Die, dat uh, zal wel. Dat, uh, dat... Daar dat kan ik niet niet ze wel rekening niet mee houden. Ja. Ja. Nou, ik vind dat soort dingen altijd wel interessant. Ja. Hoe doe je dat dan? Ja. Ja. Ja. Ja. Je speelt in zoveel verschillende gelegenheden. Ja. Ja. Ja. Maar oké, okay. uh, dat gaat vanmiddag voor van, uh, romantische muziek, dus. Meestal wel. Ja. Als ik het zo hoor van jou. Zij ja. heeft echt hele romantische muziek. Nou, daar hoort de harp ook bij. Ja. Ja. Ja, ja. Mooi Een instrument. beetje ja. eiland ja. romantisch. Ja. Ja. Ja. Nog eventjes over de, de toekomst. Die is wat ongewis uiteraard. Jullie plannen gewoon door. Ik ga het gewoon door. Ja, ja. Uh, heb je al ja, dingen waarvan je zegt, nou, dat wordt straks wel leuk. Uh, ik ben bezig, al wil Ik ben bezig met, uh, heer Volkert Bloemen heeft hier toegezegd een lezing te doen over Zandvoort Noord. Ja. Dus dat is ook heel leuk hoe dat ja. gebouwd is. Hoe, hoe men aan de plannen kwam, ja. wat er daarvoor was. Ja. Ja. Het Oude Noord of het Nieuwe Noord? Dat weet ik niet precies. Hij had het ja. over Zandvoort Noord. Ja, ja dat kan. En het kan ja. allebei ja. zijn. Ja. Ik denk ja. dat het een totaal beeld uh, zal worden, tenminste zo schat ik dat in. Ja, want zo... En hij heeft al een keer over uh, de boulevard en over ja. het strand heeft hij verteld. Ja. Ja. En dat dat is op zich is dat gewoon. Uh, ja, dat is dat doet hij heel leuk. Ja. ja. ja. En ja. we hebben dan. Uh, ik ben bezig met uh, de mensen die meegewerkt hebben met de Roze Kunstlijn. En die hebben ja. allerlei. Een acteurs en nou wil ik proberen of er, er is een ene acteur met betrekking tot uh, Anne Frank oh. en dat wil ik in eind april. Maar ja, we ja. zitten ook met koningsdag, dus we moeten. Ik ben gewoon oh. bezig. Uh, ja. uh. Even, is dat een Zandvoortse groep die dat doet? Nee, dat die, nee uit Haarlem, die komen uit Haarlem. Nee, die komen uit Haarlem. Ja, die waren er vorig jaar, hè? Ja. Hier was ook heel ja, ge... Die hebben hele leuke ja. dingen. En weet je, het maakt het ook wel wat, de aanloop misschien wat groter. Ja, dat is waar. En buitenactiviteiten gaan we van de zomer ook weer zien? Als het mooi weer is, gaan we naar buiten. Dat ja, ja. is een ding uh, wat zeker is. Maar als, uh, voor de rest zal de recreade zal er weer zijn. Ja. Nou, hè, dat is altijd uh, vaste prik. En dan aansluitend hebben ze altijd uh, poppenkast. En uh, ja, voor de rest staat het allemaal in de planning. Ja. Er staan ja. dingen in de planning. Dat moet overgenomen worden. Ja. Door iemand die misschien in tijdsbestek van twee maanden er zit. Weten we ja. niet? Ja. Tussentijd houden de 18 vrijwilligers het draaiende. Ja, Met ja. Anneke natuurlijk, die uh, ja. aan de balie zit. Ja. En, uh, Even, spannende tijden. Ja, dat is heel spannend. Even over de museumkant. Ik weet dat jij je daar niet echt mee bemoeit. Jij meer met het podium ja. mag ik aannemen. Uh, komt er aan de museumkant ook nog aan exposities? Het een en ander. Uh... Ja, er zijn uh, exposities al vastgezet. Okay. dat uh, zijn dan exposities uit uh, die in 2015 gaan plaatsvinden. Ja? Uh, Jan Kool is heel erg hard bezig om. Het oude van Zandvoort op een modernere manier te presenteren. Boven heeft een hele nieuwe kamer gemaakt met allemaal mooie kasten, waar alle oude dingen in liggen. Teksten erbij. Dus daar is hij nog helemaal mee bezig. En er komt, we zijn bezig om de tijd te vullen die we na maart. Dan is de expositie, deze expositie, The Elements, is afgelopen. Om daar invulling en waarschijnlijk gaan we richting BKZ. Die zijn toch in beweging, hè? Ja, En het is leuk dat je grote club mensen hebt die dat gewoon ook willen. Die werken keihard, die zitten daar drie tot vier keer per week het hele, zeg maar, archief en alles uh, bij te werken en te doen. Dus er wordt echt al heel hard ja. gewerkt. Ja, want een paar jaar geleden was er natuurlijk een behoorlijk felle discussie in het dorp... over welke kant moet het museum nu uit. Uh, met uh, veel verontwaardiging toen uh, wat oudheidskamerachtige dingen verdwenen... Mm -hmm. uh, maar dat is toch een lijn die het museum vasthoudt. Ja. Want een van de functies is natuurlijk het oude zandflok laten zien. Het wordt nu zo mooi gepresenteerd. Je weet echt niet wat je ziet. Het zijn kasten met lichtbakken. Waar de oude dingen in liggen. Ja. staande voorwerpen. Liggende. Uh, geschriften. nou Echt van alles. Ja, Laat dat maar in Jan Kol over. Dat doet hij echt fantastisch. Ja, ja, ik heb gisteren nog tegen hem gezegd. Jij bent echt een kanjer. Ja. Nou, en ik wil ja. het nou ook voor de radio zeggen. Ja, ik heel vind goed. het zo mooi wat hij doet. Uh, ja, van tijd tot tijd assisteert Jan ook hier bij de radio. Ja, met ik vind allerlei het dingen. Hij is goud waard. Ja. Echt wel, maar, hij maakt hele mooie dingen. Ja. Oké. Okay. Is, is er zijn, nog iets? Ja, hebben we nou, alles verteld. Van alles vanmiddag? verteld, ja. ja. En ik hoop dat uh, iedereen uh, de moeite neemt om te komen. Want het is de moeite waard. Oké. Okay. Okay, dankjewel voor je komst. Ja, en dankjewel. een leuke middag toegewenst. Ja, het gaat lukken. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Goed. Uh, ja, we gaan straks praten met Werner Koenraad over uh, windmolens. Ik denk, ik zal maar een, een leuk muziekje voor me uitkiezen. Uh, José Feliciano, The Windmills of Your Mind. Uh,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 The sun has never shone Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Like the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping As the minutes of its face, And the world is like an apple Silently in space Like the circles that you find windmills of your mind Keys that jingle in your pocket Birds a jangle in your head Why did summer go so quickly Was it something that you said Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? But when you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of a hair.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 José Feliciano moet het wel goed zeggen, Ciano, <laughs> <laughs> met de windmills of ja, your mind. Ja. Wij hebben hier Werner uh, Koenraad, Werner Goedemorgen. Goedemorgen. Aangeschoven en voorzitter van de Strandpachtersvereniging. Zeg ik dat goed? De afdeling Jaar Rond. Ja, de afdeling Jaar Rond. Dat ja, mijn, uh, mijn maat, die is uh, voor alle pachters. Voor alle pachters, oké. Okay. Nou, ik wou net vragen. Ik denk, ik heb een mooie openingsvraag van laten we even voor we over de windmolens gaan praten begint het al te kriebelen maar bij jou niet, want jullie staan al gewoon Nou, ik, ik, bij mij begint het ook te kriebelen, want als, uh, als de collega's weer gaan bouwen, dan is het voor ons Kijk een zijn het seizoen komt er weer ja. aan ja, ja. En, en Zandvoort is toch inderdaad een, een dorp wat in het seizoen meer leeft vind ja. ik dan zwinters, nog ja. we werken er wel heel hard aan om het zwinters levendiger te maken, ja. maar uh, ik kan ook opfleuren en, en zeker na 25 jaar op en afbouwen, gaat bij mij toch ook het bloed kriebel. Ja, er wordt al druk zand geschoven, ja, zag ik. Ja, volgende week he, mogen ze beginnen. Ja, ze zijn nu februari. al de, de, de, de gebroeders Paap hebben dan ja. de, de ruimte gekregen ja. om nu alvast voor te bereiden dat ze ja. straks op 1 februari hun tijd netjes kunnen verdelen over, uh, over alle collega's om containers te rijden, bouwputten ja. klaar te maken. Ja, het Het, is, het heeft wat hoor. Het heeft ja, de, maar wat. het is nog maar net geleden dat uh, Paap reed met strandtenten naar de winteropslag. Ja. En nu, en nu en komen ze alweer. Weer, het heen. lijkt Inderdaad, als je twee keer met je ogen knippert of de winter ja, voorbij gegaan ja, ja. En helemaal deze winter, want het was heerlijk zacht. Het ja, daardoor... was geen winter, hè? Het was, was eigenlijk geen winter. Een mooie zondagen met, ja. met veel aanloop. En, ja, de toeristen ja. heeft ons wel weten te vinden afgelopen winter. Ja. ja, dat Ideaal. laatste waar ja. ik zeg, als ik daar zo langs strand wandelde... zondags of wat dan ook, hartstikke druk op strand. Ja, ja en dat is, dat is goed, goed voor Zandvoort. Ja, en uh, als we nog misschien zo'n seizoen krijgen als uh, het eind van, van 2013. Ja, dan, uh, super, uh, ja. Maar goed, windmolens juist Ja, uiterst strijdbaar zijn jullie, ja. dat zei je al. Ja, ik, ik gaf net al aan, uh, we zijn er helemaal vol van. Wij zijn voor windenergie, ja. echt voor windenergie. Het nou, is wel goed om dat nog eens even duidelijk te zeggen. Ja, en wat, uh, soms ben ik op dagelijks niveau nog mensen aan het uitleggen waar we mee bezig zijn. Wij zijn voor windenergie, maar op de juiste locatie. En als ons iets bezighoudt, uh, wellicht irriteert, is het feit dat wij vinden dat de besluitvorming niet goed gaat. hè dus de, de manier waarop het uh, doorlopen. Wordt. Wij denken dat bij een goede voorlichting heel Nederland zou zeggen... ja, windenergie is goed. Het moet wel op de juiste plek komen. En onder de juiste argumentatie gebouwd worden. En dat gebeurt in onze ogen nu nog niet. En dat is ons punt. Ja. Ja, de communicatie is niet echt... Oh, nee. of... uh, de, de, wij denken dat er of uh, sommige cijfers verkeerd worden weergegeven ja. of verkeerd worden geïnterpreteerd. Hè? We gaan niet uit van miscommunicatie of misleiding. En, en wij willen dan met onze vereniging of onze, onze stichting proberen om dat uh, duidelijk te maken. Ja. Dus kijk goed naar de cijfers. En aan de hand daarvan moet je beslissen van willen we wel of niet energie, windenergie op deze plek, ja of nee. Ja. Het opvallende is uh, als je Duitsland binnenrijdt een land waar erg veel gedaan wordt aan alternatieve energieopwekking, dan zie je op de grens tussen Nederland en Duitsland een heleboel windmolens staan. Ja. Maar niet op de plekken waar toeristen of mooi uitzicht is en, en nee, dat, dat soort dingen. Dat klopt. Dat is heel opvallend. Ja, en Het, het, het is leuk dat je Duitsland noemt, want uh, we hebben gelijktijdig het energieakkoord getekend, alleen Duitsland is er toen meteen ingestapt, heeft toen op een uh, rustigere manier uh, hun plan kunnen trekken. Dus je ziet in de overal windmolenparkjes. Maar kleine groeperingen. Ja. Ja. Uh, 5, 6, 10, 15. Dan heb je echt wel in de max een parkje te pakken. Uh, ja, minister Kamp die stelt gewoon voor om op uh, 5 kilometer afstand. En eh, gewoon 200 te bouwen ja. voor Zandvoort. Uh, over 200 vierkante kilometer. Uh, massaal. Massaal. En waarom? Omdat we een inhaalslag moeten maken als Nederland zijnde. Om aan het energieakkoord te komen. Maar begrijpt u dan niet dat dat, dat, dat raar is? om dat gewoon zo dicht in minister... de kust... Minister Kamp... Daar, daar, daar kijken ze niet naar. Hij, hij heeft, hij heeft de, de 17e januari, als ik het goed heb... heeft hij een rapport aangeboden gekregen van zijn ambtenaren... waarin staat het is goed of het is niet goed. Nou, wij gaan ervan uit dat de ambtenaren zeggen het is goed daar. Uh, wij hebben de, de, dezelfde gegevens uh, gebruikt om aan te tonen... dat het niet goed is op die plek. Nee. En wij willen dus aan de Tweede Kamer gaan vragen... middels een brief. Als die minister zijn plan presenteert... gevoed door zijn ambtenaren... Tweede Kamer, kijk er alsjeblieft goed naar... En, uh, kijk of jullie op de juiste wijze worden voorgelicht door de minister. Nou, en als we daaruit komen, dan komt er een uh, natuurlijk debat... Ja. En dan ligt het uh, goed ter sprake. Ja. En daar zijn ja. wij op uit. Ja. ja, daar gaat het om. Hè? Dat, je, dat je goed. Dat er een goede besluitvorming ja. komt. Ja. Ja. En uh, wij zeggen. Uh, een park verder op zee. Het gaat ons niet eens alleen om het uitzicht. Het park draait er efficiënter. De, de windenergie is daar constanter. Ja. Uh, minder gevaar voor vaarroutes. Uh, er zijn gemeentes. Zoals Velsen. Uh, Aan en Den Helder. die heel graag offshore uh, bedrijvigheid willen. Uh, daar zijn ook aangewezen gebieden. die dus. Uitermate geschikt zouden zijn voor deze molens. Ja. Uh, bijvoorbeeld aan Muidenver, 40 kilometer uit de Muiden. Uh, daar zou het uit het zicht zijn. Heel, de, bij 40 kilometer gaat de, de horizon de bolling van de aarde werken. Dus dan zie je ze niet. En Muiden zou dus een offshore business aan over kunnen houden. En het ge aangewezen gebied daar is dusdanig groot. dat alle geplande duizend molens, waar we ja. over praten, ja, ja. in één park verzameld zouden kunnen worden. Ja. Ja. Nou, daar willen wij uh, onze vragen via de Tweede Kamer aan de minister. Laten stellen. Ja, ja. Ja, ja, Nederland is sowieso een eigen weg aan het gaan wat dat betreft. Als je, ik neem maar weer Duitsland. Als je door Duitsland rijdt, zie je enorme terreinen ja. waar uh, zonnepanelen staan. Echt werkelijk enorm. Ja. In Nederland zie je nauwelijks zonne-energieparken. Uh, Klopt. Uh, wij, wij, uh, we weten al dat we tegen windmolens vechten. Dus we hebben gezegd. Uh, het, het zal windenergie worden. Dat, is, ja. dat staat als een paal boven water. Uh, zoals onze wethouder ook zei. Het energieakkoord is gewoon heilig in, uh, in Den Haag. Ja. Dus wij kunnen niet met, al, met alternatieven komen. van andere vormen van uh, schone energie. maar wel met alternatieve locaties. Dus we hebben gezegd. Uh, uh, zonne-energie. tuurlijk. moet er naar gekeken worden en aan gewerkt. Maar we kunnen dit park eigenlijk eigenlijk alleen maar wensen op de juiste plek dus daar moeten we voor vechten want ja. anders serveren we onszelf af van nee dit is nu niet ter discussie en, en daarom strijden ja. we echt voor een goede locatie nou ja de, de verschillen tussen nederland en duitsland zijn natuurlijk wel duidelijk duitsland heeft meer ruimte dus ja. ruimte om om panelen zonneparken nee, te maken nederland heeft redelijk constant wind ja klopt. vanaf de zeekant dus die gaat wat meer op, op windenergie zitten kan me ja. iets bij voorstellen wij hebben ook gezegd, hè, voor het economische uh, aspect. Dat, uh, Nederland is altijd een, een technologieland geweest. Uh, in dit geval is Duitsland momenteel een van de grootste leveranciers van zonne-energie. Omdat hun techniek daar het beste ja, in is. Ja. Uh, een voordeel voor Nederland zou zijn ook. Dat, dat wij in ons inderdaad ook in zonne-energie zouden gaan specialiseren. Maar we hebben de ruimte niet zo erg. Hè, uh, nee, maar het ontwikkelen van de technologie zou al banen kunnen ja. opleveren. Ja. Ja. En het ja. uitspreiden daarvan zou dus weer goed zijn voor Nederland. Ja. Hè, en voor schone energie energie voor de hele wereld. Met andere woorden, uh, we zitten ons een klein beetje blind te staren op die windenergie, ja. omdat we een energieakkoord willen eren. Ja. En ondertussen laten we een hele hoop mooie alternatieven ja. nog even links liggen. En dat doen wij zelfs, omdat ja. We, ja. Uh, we willen gewoon kundig uh, uh, actie voeren. Ja. En hebben jullie dan ook contact met, met, met België? Om te die heeft dus ook een kust, hè? Ja. Die heeft natuurlijk ook ja, uh, hetzelfde als Nederland. Wij hebben zelfs daar... ook contact gezocht met, met, met België. En we zouden dus uh, ons voorstel maken een gecombineerd windpark, ja. hè, bij Borselen of, of iets richting, uh, richting België. Ja. Maar ja, dan krijg je weer het, het energieakkoord. Op het moment dat de energie daar wordt opgevoerd, opgewekt... Uh, vervoerd wordt middels een kabel naar Nederland... dan telt dat niet bij onze uh, uh, productie. Dan zegt, dan zegt Brussel, ja, die, uh, die energie komt eigenlijk van Belgisch grondgebied af. Ja, dus, dus daarom worden we gewoon niet. op papieren wijze ja. tegengewerkt. Ja. Om, om goed energie te produceren. Ja. Nou, en dat is wel eens frustrerend. En dat... Dat willen we heel graag aan de mensen laten weten. Uh, groene energie, daar zijn we absoluut voor. Maar laat het dan ook echt groen zijn. Ja. Ja. Ja. Zo'n zo. zo zo zo petitie, hè? Ja. Wiens initiatief is dat, is dat uh, van jullie uitgegaan? Uh, wij, wij zijn dus samengegaan met het BLK, Bewoners Leefbare Kust, de gemeente. En de, de gemeente heeft zichzelf ook verenigd. Samen met Noordwijk, uh, Schouwen Duifeland, uh, Bloemendaal. Uh, wij willen dus met elkaar uh, ja, de mensen bewegen om hier tegen te zijn. En daar is die petitie uit naar voren gekomen. Heel veel partijen hebben daar belangeloos meteen aan meegewerkt. Uh, de Zandvoortse Krant, Winkeliers in het Dorp, die dus petitie. ...petitielijsten neerzetten, vrijwilligers die Facebook-sites opstellen. En op die manier uh, zijn wij handtekeningen aan het verzamelen. hoe is de stand van zaken met... Uh, ...komen de bonnen binnen? De, komende, de, de laatste stand die ik had, maar die is inmiddels een week oud... ...waar dat er al een 180 bonnen waren binnengekomen. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Dat ja. is eigenlijk een ouderwetse manier van ja, ja, petities. Ja, ja. Uh, er liggen op diverse plekken petitielijsten. Die zijn nog niet bij mij bekend, wat die hebben opgeleverd. Nee, nee. En op Facebook zitten we momenteel, dacht ik, op 1200... Eh... No. Uh, dat is dus wat nu de stand van zaak is. Oh, okay. ja, en wat gaat er dan allemaal mee gebeuren op, op een gegeven moment? Wordt dat uh, aangeboden aan minister Kamp? Of... Dat is mijn vraag ook aan de wethoudster geweest. Hoe groot is onze stem in de Tweede Kamer? Yeah. Uh, als wij geen petities hebben. Nou, die is dus inderdaad niet groot. Dus wij gebruiken dit als body. Dat op het moment dat onze wethouder uh, zich meldt in de Tweede Kamer. Wat ze overigens bijzonder goed doet. Dat, dat ons dat uh, de ruggengraat geeft. En uh, wij hopen dus nu... Uh, ik zag gisteren op Teletext dat de waddenei zich nu ook gaan verenigen tegen het plan van minister Kamp... om voor de Waddeneilanden op drie kilometer afstand molens neer te zetten. En we hebben nu via onze, onze groep hebben gevraagd aan de, aan de wethoudster... om ons aan te sluiten bij, bij de Waddeneilanden. De Waddeneilanden roepen, wij willen geen, eigenlijk geen, geen uitzichtsvervuiling hebben. Ik denk dat wij hele goede argumenten hebben, feitelijke uh, argumenten. En dat we samen dus een mooie vuist kunnen maken ja, naar de politiek. Ja, hoe meer, hoe meer. Ja, mee. Mee. Ja, Werner, ja, dat is een vraag die ik ook had. Uh, ik kan me iets voorstellen. Uitzichtsvervuiling. Uh, in de argumentatie wordt ook veiligheid genoemd. Ja. Wat is het veiligheidsrisico? Het veiligheidsrisico is, kijk, in, in feite. Uh, het, het park wat momenteel gebouwd gaat worden. Hè, want er is een onderscheid. Het Q10 park, dat staat op, uh, op meer dan 23 kilometer afstand. Ja. Dat moet je je voorstellen. Het ligt op 12 kilometer uh, buiten of vanaf de vaargeul. Huh? En de andere 12 kilometer, dat gaat richting de kust. Nou willen ze in dat stuk tussen de vaargeul en ons kuststrook willen ze dat park neerzetten. Uh, er is een gesprek geweest met de directeur van de Nationale Kustwacht en daaruit blijkt dat er zo'n 1200 bijna aanvaringen of op drift geraakte schepen zijn op de Noordzee alleen. Op ja. het moment dat er een, een park of meerdere parken zo dicht onder de kust komen dan zou dat enorme gevaar op kunnen leven okay. voor, de, voor de veiligheid de en, en voor onze natuur. Ja. We hebben natuurlijk uh, vorig voorjaar dat schip ja. gehad dat op 2,5 ja. kilometer ja genaderd ja. op drift. Als dat zo'n park raakt en breekt... Nou, dan zijn de gevolgen bekend. Ja, dat is een, een ramp, ja. Dus dat ja. nemen wij ook mee in onze, ja, onze straatje. Oké, okay, het is vooral veiligheid voor de scheepvaart. Voor de scheepvaart, uh, waar de, ja. Wat ik wel zeggen, voor ons als kustbewoners... Nee, want kijk... Dat ik dus, kon ik me niet voorstellen. Nee, varen. want, want wat de, de, de regelgeving is gewoon duidelijk... dat je niet in een straal van, yeah. uh, van twee keer de, de omvang ja, daar mag ja. komen. Ja. He, als, als particulier. Het ja. wordt ook afgezet. Ja. Zo er zouden schepen komen te varen die ja. dat dus oh, monitoren. Dat meer, ja. Ja. ja, ik vraag me ook af als je zeker s'avonds langs de boulevard rijdt en je ziet in de op zee die liggen zijn schepen die wachten om ja, Amsterdam ja, binnen te gaan ja, en dergelijke. Dat klopt. En die zullen ook een andere ankerplaats moeten gaan vinden want die zitten ongeveer in die richting. Nou, die, die zitten zeg maar op die, die 10 tot 12 kilometer ja. afstand ja. en dat ja. is ook misschien wel een heel mooi voorbeeld als je die schepen ziet liggen, die zijn maar zo'n 45 meter hoog. Ja. Nu moet je voorstellen dat op de helft van de afstand dat de molens komen ja. met een hoogste wiekuitslag van 190 meter. Ja. Ja. Dus het komt Twee keer zo dichtbij en dan nog eens een keer vier keer zo hoog. Ja. Dat staat ons te wachten. Ja. Als dit park aanslaat voor de, voor, de, voor de minister, dan komen er nog vier parken bij met nog eens 800 molens. Ja. Ja. Ja. En dan zou dat, en dat is dat door een elftal hoogleraren al bekeken, dan zouden wij voor onze Noord-Hollandse kust meer windmolens krijgen dan in alle wereldzeeën bij elkaar. Ja. Nou, dat vinden wij zo'n misstand. Ook dat moeten de mensen weten. We moeten natuurlijk ons partijtje meeblazen op schone energie. En je kan het ook overdrijven. Je kan het ook overdrijven. Allemaal feiten. Nou, het is goed, en daar begon je ook eigenlijk mee om nog even samen te vatten: om te zeggen van wij zijn niet tegen windenergie, want we weten dat we alternatieve energie ooit nodig zullen hebben. Daar is niks aan te veranderen. Maar we zien liever een paar luciferhoutjes aan de horizon dan die dingen heel dichtbij. Correct? Weer. Dat is in feite jullie standpunt, daar komt ja. het op neer. Ja. Het, uh, uh, weten jullie hoe de Tweede Kamerfractie van de VVD daarover denkt? Ja, ja. De, de, de, Want dat is de bepalende factor zometeen in het hele spel, hè? Ja, de, de, de, de fractie is er uh, uiterlijk helemaal voor. Intern uh, zijn er nog een aantal uh, stemmen die wij proberen te, te, te bewegen om erover na te denken. Ah, okay. Maar dit hey, is dus ons... Het is, is een minnetje, hè? Dat is, dat is jammer, hè? Ja. <laughs> Dat is jammer. Uh, de, uh, CD, de CDA en de, en de ChristenUnie die willen al met ons meedenken. En uh, die zijn wat opener. Ja. En uh, de VVD is, uh, ja. Ja, die heeft wat. Ge... Nou ja, die zit een beetje in een spagaat. Hè? Ja. Ja, ja. ja, Ja, de minister wil wel. En wat moeten zij? En nou? wat moeten zij? Dus wij hopen ja. met hele goede informatie dat ze gewoon tegen hun minister kunnen zeggen: nee, ja. uh, het is beter dat we het. Wij zeggen over... ook wel eens tegen onze wethouders: nee. Nee, precies. Maar dus, uh, ja. kom dan met goede feiten. En ik ja. denk dat wij die hebben. He. Ja, okay. Het is schrikbarend dat het zo'n uh, zo ja. groot verschil is. Tussen okay. wat goed en niet goed is. Ja. Wanneer is het in de Tweede Kamer? Is dat al bekend? Uh, uh, het, ongeveer? Het, uh, het rapportage aan de minister is, is net uitgebracht. En dan meen ik dat uh, der, tot derde week maart hebben wij de tijd. Uh, om nog steeds de Tweede Kamer te informeren. En dan zou het aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd door de minister. En dan tussen derde week maart. En ik meen. Eind mei zou de besluitvorming moeten komen. Oké. Okay. Wordt vervolgd zou ik zeggen. We zien jou of een van de mensen van het actiecomité. Best nog wel een keer terug Graag want we willen het laten weten aan de mensen. Oké. Werner, heel erg bedankt voor je komst. Jullie ook bedankt. En we zien elkaar weer. zeker idee. Dank Goed. De Kings. Wonderboy. Wonderboy. Nou, we hebben tegenover onze Wonderboy zitten. Hallo, Dennis Moerenburg. Welkom. Goedemorgen. Dennis, ja eigenlijk bekend van twee zaken. De Moerenburg Parfumerie Cosmetica. Al sinds jaar en dag in Zandvoort in de Haltestraat gevestigd. En voorzitter van OVZ, we willen het eerst eens even hebben over de zaak, want die gaat weg. Nou, wat gaat, is die, dat uh, nou? Die is al weg. <laughs> die is al weg. Ja, ja. dat is uh, per 18 november heb ik de zaak overgedragen aan, uh, aan de Cyperie. Uh, ja, dat is toch allemaal redelijk, uh, redelijk snel gegaan. Ondanks dat ja. uh, de, de onderhandelingen al wel uh, bijna een jaar gingen. Uh, gaat zo lang, het dan op zo lang? Toch? Nou ja, vanaf januari zijn we al wel in, uh, in gesprek, maar ja. dat is dan eerst een beetje oppervlakkig. En dan op een gegeven moment wordt het steeds serieuzer. En dan als er een knoop doorgehakt wordt, dan is het ineens allemaal binnen drie weken. Is uh, dus het snel uh, gebeurd? Uh, ja, ja. Uh, precies, dus je leeft er wel naartoe, maar dan op een gegeven moment gaat het toch nog wel heel erg snel. Dat je denkt van oké. Okay, ja. Nu hmm. moet ik dus in drie weken, over drie weken, moet ik de sleutel afgeven. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Maar Dennis, even terug naar het begin. Hè. Na ja. uh, die ongelooflijke trieste gebeurtenis met je ouders, kort achter elkaar overleden, ja. werd je erin gegooid. Of, ja. of zien we dat nou, of, verkeerd? Erin gegooid. Het was voor mij uh, meer eigenlijk een, uh, een, een een boek wat nog niet, uh, wat nog niet, uh, een hoofdstuk wat nog niet, uh, ja, een boek wat nog niet dicht was. Nee. Uh, ja, ik ben opgegroeid in die winkel. Ik, ik wilde vroeger ook graag uh, die winkel doen. Alleen mijn ouders waren... Uh, dat plan had je wel? Oh? Ja, ah, ik, uh, okay. ik heb zelfs uh, ja, al vrij vroeg met mijn ouders een gesprek gehad over van... ...joh, uh, ik wil die winkel wel uh, later overnemen. En toen heb ik met mijn ouders een plan uitgestippeld van... ...nou oké, okay, uh, dat is goed. Maar dan oh, willen we dat je die opleiding gaat doen en die opleiding gaat doen... ...en daar stage gaat lopen. Dus ik heb uh, ondernemerscollege uh, gedaan. Dus middenstandsonderwijs... Mm -hmm. Ik heb mijn drogisterdiploma gehaald. Ik moest uh, stage lopen van mijn ouders. Dus ik heb uh, drie maanden stage gelopen bij de, bij de ethos in, uh, in Schalkwijk. <laughs> toen de tijd. En dan praten we dus over wat zal dat zijn? Uh, ja, uh, 89 of zo. Het was 19, denk ik. En daarna nog twee jaar bij een uh, collega van uh, mijn ouders in uh, Amsterdam. Bij Van Beem. Die had toen nog een winkel in Amsterdam. Oh, ja, die... mm -hmm. uh, mijn vader heeft vroeger samen met, uh, met Van Beem... Uh, weer bij iemand anders gewerkt. Dus dat waren oude collega's vroeger. Nou, toen heb ik daar twee jaar gewerkt. En ja, uh, toen ben ik terug in de winkel gekomen. En uh, heel erg... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Uh, ik, uh, ik had er zin in. Ik denk, kom maar op met die winkel. Ja. 21 als ik was. Ja. <laughs> Jong en... Uh... <laughs> nou, ik heb alles gedaan wat jullie, uh, wat ja, jullie ja, van me vroegen. Dus ja. kom maar op. En ja, mijn ouders ja. Die, uh, die bleken er eigenlijk nog helemaal niet aan toe... om, uh, om de winkel toen over te dragen. Ja. Dat vond ik toen heel erg raar. En uh, naarmate je wat ouder wordt, begrijp je dat uh, wel ja. wat meer. Ja. Maar ja, goed, uh, uiteindelijk... Uh, ja, zij waren er nog niet aan toe. Ik wilde niet wachten. Nee. En toen heb ik ze op een gegeven moment uh, voor het blok gezegd van... Ja, als jullie niet over willen dragen, dan ga ik wat anders doen. En toen zeiden ze nou jongen, dan ga je toch lekker wat anders doen. Ja, heel makkelijk. Ja, nou, nou, gelukkig. Dus, ja, ja, daar stond ja, ik dan. Ja. Dus dan ben ik met via een, een omweg, uh, heb ik wat andere dingen gedaan. Uiteindelijk gewoon een hele leuke carrière opgebouwd in de IT. Waardoor de, de, de weg terug ook wat, wat moeilijker werd. Want mm -hmm. ja, ik had gewoon een uh, goede baan, goed salaris. Dus ja, de enige, ja, heb je toch... Het, het, was, het ging niet uit mijn hoofd. Alleen, ja, de, de, het was wel werken in de winkel was geen optie. Het was maar vond je, wel je het gewoon... jammer? vond je het jammer dat je niet, niet daarin kon werken? Ja, natuurlijk wel. In de wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, zoals ik al zei, het was voor mij gewoon iets wat, uh, wat niet afgemaakt was. Mijn hele, uh, uh, ja, van jongs af aan was mijn focus daarop. En op een ja. gegeven moment dan is het van, oké, okay, dat gaat het dus niet worden. Ik ga wat anders ja. doen. Ja. ja, en toen kwam eigenlijk door, uh, door de ziekte van mijn ouders, kwam het weer naar boven. Uh, ja. Ze wisten wel, dat heb ik wel eens uitgesproken, van ik vind het eigenlijk altijd nog jammer dat dat niet uh, dat, ja. dat dat toen niet is doorgegaan. Ja, ja en het... het uh, dat ze ziek werden, toen uh, belde mijn vader me op een gegeven moment van uh, ja, luister, ik kan het niet uh, lang meer doen. Uh, je hebt nog wel eens gezegd dat je interesse had. Uh, hoe staat het daarmee? Ja. Ik zeg, nou ja, ik, zeg, ik, uh, ik wil het nog steeds doen, al is het in de eerste plaats maar om jullie te helpen. Ja. Ja. Want als je gewoon weet dat uh, ja, je ouders gewoon niet, uh, niet, niet lang het leven meer hebben, dan wil je gewoon dat ze genieten en niet meer met de, de dagelijkse uh, stress van een, uh, van een winkel te maken hebben. Ja, dus ik heb waar. eigenlijk, zonder dat we het ook nog maar gehad hebben over het, hoe we het gaan doen, heb ik van de een op de andere dag mijn baan opgezegd en uh, ben ik er in in de zaak weer ja. ingegaan. Ja. Ja. Uh, wat deed jij in IT? Uh, Want het IT is, is voor heel de, heel de luisteraar handig. computers, hè? <laughs> ja, computers. Iets met computers zelf. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, eigenlijk heb ik daar wel een, een goede carrière gehad. Ik, heb een, ik ben ook wel in het juiste moment ingestapt hoor, 1997. Dus ja. Dat is vlak, tijd, voor de, vlak voor de millennium-bubbel, uh, <laughs> zeg maar. Ja. En uh, ja, eigenlijk. Uh, heb ik dat tot 2006 gedaan en begon als uh, systeembeheerder? En mijn laatste, mijn laatste baantje was: was ik uh, IT-manager van een uh, investment banking tak bij Rabobank. Ja. Dus eigenlijk, ja. In de bankwereld. Dus. Ja, ja. Ja. ja, eigenlijk de, voornamelijk in de bankwereld uh, heb, ik, heb ik gewerkt. In de ja, ja. Nee, Ik vraag het omdat ja, je kan thuis zitten en een uh, ja, nee. internetsite ontwerpen. Nee, ja, ja. Maar je kan ja. ook informatiebeheerder, uh, ja, systeembeheerder beetje, uh, bij grote bedrijven zijn. Ik specialiseerd geweest in de, de systemen die met de aandelen trading te maken. Oh, okay. soort, uh, ja. Heel leuk, heel leuk vond ik het. Ja. Maar goed, het, uh, het bleef toch trekken... En ja, ik heb er eigenlijk, uh, het voelde gewoon goed om het te doen. Om, ja, tuurlijk. Ja. Ja. En omdat het me het ook leuk leek. Maar ook, ja. Om, ja, voor, ook omdat ik gewoon uh, het voelde dat ik dat, dat het iets was wat ik moest doen. Ja, okay. ja. Nou ja, toen ja. kwam het moment dat je dus in de zaak was. En nu, een aantal jaar later, zeg je, nou ik wil dat toch? Ik heb toch de beslissing genomen. Ja. Ga je weer terug naar IT. En dat ligt wel voor de hand. Uh, ik, bedoel, uh, uh, ik neem aan dat je niet gaat interneren nog. Nee, <laughs> ik, ik wil het niet en ik kan het niet, helaas. Nee. Daar nee, ben je nee, te je actief voor. Te jong voor ook. Oh, ja. Nou, kijk, het is met die, met die winkel uh, zo. Kijk. Ik heb wel een dochter, maar die heeft wel aangegeven dat ze er uh, geen interesse in heeft. Dus ja, dan weet je ook gewoon als je een beetje in de toekomst kijkt... dat je die winkel een keer moet gaan verkopen. Ja. Ja. En ja, laat we eerlijk zijn. Het is geen, uh, geen makkelijke tijd uh, op het moment. Nee, zeker niet. Nee. Uh, dus ik zie wat er om me heen gebeurt. Ook uh, met collega's van mij. Uh, ja, natuurlijk de economie, maar ook de afvloeiende internet... waar ik uh, ja. toch in onze branche mee te maken heb. Ja, uh, ja het, is zeker, het is zeker geen makkelijke tijd. Nou ja, ik heb uh, een paar, aantal jaren geleden verbouwd. En ja, met die, die verbouwing heb ik eigenlijk ook al wel gedaan met ja, in mijn achterhoofd dat ik die winkel een keer moet gaan, uh, gaan verkopen ja. dus ik heb veel geïnvesteerd in het, uh, in het pand, het pand ja. breder maken het ja. ja. pand mooier maken, ja. mooie vloer erin om het ook uh, voor, ja, met name voor, een, uh, voor de ketens interessant te maken. Om over te nemen. Want dat is toch een beetje de, de vijver waar je moet vissen. Ja. Want er zijn niet zoveel, uh, laat ik zo zeggen, particulieren meer die. Uh, ja. die nee, want van het vermogen is, op het van BEM is ook weg. Hè? Van BEM is door, het Lastic, uh, ja, inderdaad allemaal, uh, uh, aan het stoppen. Het ja. is ja. moeilijker en moeilijker. Moeilijk. De ketens uh, rukken, op rukken op. En uh, ja. zelfstandigen, ja, het, het inkoopvoordeel wat ze hebben. en uh, de, uh, er is veel interessanter, op prijs ja. en natuurlijk ook uh, het internet. Ja, dat ja. maakt het gewoon toch, uh, toch moeilijker. Ja, ja. ja dat pand is nogal eens veranderd. Want ja. Erg veranderd. Want ja. Zoals ik me kan herinneren, van heel lang geleden zat er een ijzerhandel. Korts ja. ijzerhandel. Ja, ja. Vermijs is het later nog geworden. Ja. Ja. Ja. Nou, het is ja. wel heel wat verschillend aan ja. wat er nu in zit. Ja. Ja. Nou, jullie uh, hebben er ook heel lang in gezeten. Ja, uh, ik, ik denk dat we hier toch wel uh, ruim twintig jaar ja, hebben gezeten. Ja. Ja. Ja. Ja. We zijn ooit begonnen... Veel mensen weten dat niet eens misschien. Maar mijn ouders zijn ooit begonnen in de Haltestraat. Haltestraat 46. Waar nu Laurel Hardy zit. Oh, oh, zo terug? Ja. Oh, ja? Dat was oh? uh, het eerste winkeltje wat mijn, uh, mijn vader had in, uh, in Zandvoort. Oh, grappig. Daarvoor had hij al wel een winkel in Amsterdam. Ja, okay. En mijn opa was ook al drogist. Die is ooit begonnen in uh, Oosterwijk. En na de oorlog of in de oorlog, dat weet ik niet precies, naar Amsterdam verhuisd. En daar ook een drogistje uh, begonnen. Zat hij in de familie? La ja. Dus ik ben eigenlijk derde generatie. Uh, al. derde generatie, maar die nu gaat switchen waarschijnlijk naar IT weer. Ik, ja, de ja, ja, de RABO hoef je niet te solliciteren, even. Dat kan nee, niet. ja, kijk, ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Stilzitten nee. zit, niet in mijn, uh, nee. zit niet in mijn aard. Om moet nee. ik zeggen dat ik er op het moment wel eventjes van geniet. Ja, uh, ja Heeft ook te maken met. Uh, ik ik gun mezelf ook even een paar maandjes rust. Ja, ja. ja. Uh, het winters, me wintersportseizoen me is gaande en ik ben een heel fanatiek uh, ski of snowboarder, eigenlijk. Ja, dat ja. staat in je cv, ja. las ik. Je... De... Ja, we, we hebben een cv van jou oh, wow. gekregen. Ja, ja. Dat is een uh, uit de hand gelopen hobby, laten we het zo maar, maar zeggen. jij bent instructeur. Uh, ja, ja. Leuk. ja. Uh, ja. ja dat is gewoon. In Oostenrijk? Uh, in Oostenrijk. Ah, ja. Ik ben, uh, ja, zoals ik al zei, het is een beetje uit de hand gelopen. Je ook. hebt ook zo'n mooie rode ski overal Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Daar doen, uh, skiers doen dat wel, maar snowboardleraar doen dat uh, niet. Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee. nee, maar ik heb uh, inderdaad twee niveau snowboardleraren gehaald onlangs. Dat doe, doe ik echt omdat ik het leuk toch? vind. Ja. Ik ga elk jaar een paar ja. weken naar Oostenrijk om, ja. uh, om, uh, ja. om les te geven. Ja. En dat vind ik gewoon leuk. Het meer gewoon vanuit... Uh, mijn passie kunnen overbrengen op andere mensen. En dat, uh, ja, ik ja. dat vind ik gewoon leuk. En wat is er nou mooier? Het betaalt niet veel. Maar wat is er nou mooier? Dan om er gewoon een aantal weken gewoon uh, in de sneeuw te zitten. Het ja. mooiste kantoor wat je hebt. Ik kan weet hebben. het van de jongere familieleden. Ja. Voor het geld hoef je het niet te doen. Nee, voor het geld hoef je het niet nee. te doen. Je houdt er niets niet aan, aan, aan over. Maar het, maar het is wel cultuur. lol. Ja, ja, het is heel okay. erg leuk. Dennis, we zijn bijna aan het einde. Uh, eventjes. Jij gaat stoppen met OVZ. Ja. <laughs> je bent voorzitter OVZ. Ik heb begrepen. Uh, destijds uh, was er niemand eigenlijk die die post wilde. Jij hebt je verantwoordelijkheid genomen en uh, bent er gedoken. Ja. Na anderhalf jaar zeg je het is mooi genoeg geweest. Ik uh, stop ermee. Is dat de juiste stand van zaken op het ogenblik? Ja. Ik uh, kan het, uh, het zoek... nuanceren. Ik ben uh, al, ja, goed uh, lang bestuurslid van het, uh, van, het uh, van de OVZ. Ja. Ik denk uh, nou, vanaf het moment dat ik in de winkel ben gestapt eigenlijk ben ik meteen daarbij betrokken geraakt en voordat ik wist dat ik in bestuur. Dat, ja. Zo ja ja, ja ja. We hebben er een. Uh, met veel plezier gedaan. En uh, ja, goed. Uh, verschillende voorzitters meegemaakt. En uh, pieken en dalen meegemaakt. Um, ja, op een gegeven moment uh, was Gert voorzitter en die had al een, een tijdje aangegeven dat hij wilde stoppen, ook omdat hij met twee petten ja. rondliep. En zijn centrummanagement management wat hij deed. Het werd allemaal een beetje te veel. Kon dingen moeilijk scheiden. Ja, en toen bleek het toch wel moeilijk te zijn om, een, om om een opvolger te vinden. Ja. Het is best wel een... Uh, je ja, vergis je erin. Het is, er gaat veel positie, tijd in zitten. Ook, ja. Uh, ja, dus... Uh, ik... Op een gegeven moment ik heb ik dat aangekeken. Ik had in eerste instantie niet de ambitie om voorzitter te gaan worden. Maar ik zag dat uh, de moeite die Gert ermee had. Ik denk ja, uiteindelijk kan je toch ook niet je leven lang als voorzitter aangehouden worden. Alleen maar omdat niemand anders het wil doen. En toen dat vind ik, dan moet je als bestuur gewoon je, je verantwoordelijkheid nemen. Dus toen heb ik gezegd, uh, geef die hamer maar aan mij. Ik doe dat wel. Ja. Uh, ja, uh, ik heb het uiteindelijk niet zo heel erg lang gedaan, maar dat was ook niet mijn ambitie. Mijn ambitie was, uh, ik had een, ja, een paar uh, ja, prioriteiten. Ik wilde gewoon uh, de club toegankelijker maken. En uh, ja, ook meteen op zoek gaan naar een nieuwe geschikte opvolger. Ja. ja. En um, ja, dat kwam eigenlijk een beetje uit de onverwachte hoek. Uh, heeft zich een uh, kandidaat, uh, ja... Gemeld. gemeld. Ja. En waar ik gewoon heel erg blij mee uh, ben. Ja, ik zat er toch, ook nu ik gestopt ben met de winkels, staat er ja. toch wat verder van je af. Ik wil me wel in blijven zitten, uh, zetten voor zandvoort op alle mogelijke manieren. Maar ja, ik denk toch dat het beter, wordt, beter is als de club geleid wordt door een ondernemer. Ja. Iemand ja. die uh, directe binding heeft met ja. wat er gebeurt. En ja, dat kwam uit de onverwachte hoek. Een uh, ex-bestuurslid die al uh, een paar jaar geleden afscheid heeft genomen en zich nu heeft gemeld van... ik heb weer wat meer tijd, ik wil graag weer... Uh, daar wat meer mee doen. En wie gaan, uh, of gaat bepalen... wie dan de opvolger wordt? Nou, uiteindelijk uh, zijn dat natuurlijk de leden. Dat gaat in okay. de ledenvergadering gebeuren. Maar ja. ik uh, ben blij om te melden dat uh, Peter Tromp... zich uh, kandidaat heeft oh, gesteld. Wow. Een... Maar het kan zijn dat de ledenvergadering de vergadering nog tegenkandidaten opleveren. Ja hoor, wat dat betreft... Uh, ik ben blij met deze kandidaat. Maar ja. iedereen die, uh, die interesse heeft... die kan zich melden en op de de ledenvergadering waar ik misschien meteen even kan melden ja? dat het 4 februari is. Oké. Okay. zo snel? Ja. Hier in Hotel, Hotel Hoogland om 8 uur. Oké. Okay. Um, ga daar uiteraard nog een brief uit en een advertentie